van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De woordvoerder van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft hard uitgehaald naar PVV-leider Wilders. Hij noemt de denkbeelden van Wilders racistisch en fascistisch. Een delegatie van de Tweede Kamer wil begin januari een werkbezoek aan Turkije brengen. Als Wilders meegaat beschadigt dat, volgens de woordvoerder van de Turkse minister... de betrekkingen tussen Turkije en Nederland. Hij zegt dat Wilders in Turkije niet op gastvrijheid hoeft te rekenen. Volgens de PVV-leider toont de kwestie aan dat Turkije geen democratisch land is... en dat het niets te zoeken heeft in de Europese Unie. De verkoop van de Zweedse autofabrikant Saab is stuk gelopen. De Zweedse sportwagenfabrikant Koenigsegg ziet van overname af... tot teleurstelling van de eigenaar van Saab, General Motors... Er waren al twijfels over de vraag of Koenigsegg de overname wel kon betalen. Het is een klein bedrijf met niet meer dan 45 werknemers. KoningsEck wilde bij de overname samenwerken met een Chinese autobouwer. Verder zou een lening van de Europese investeringsbank nodig zijn... en had de Zweedse overheid garant moeten staan. General Motors weet nog niet hoe het nu verder moet met Saab. Nelly Kroes blijft eurocommissaris. Het kabinet heeft de VVD-politiek aan voorgedragen bij voorzitter Barroso... Kroes krijgt post ICT en telecommunicatie en andere nieuwe technologie. Na verluid wordt ze ook een van de vicevoorzitters. In de commissie heeft ze nu nog de portefeuille mededinging. In een bos bij Lelystad zijn vanochtend 19 dode honden gevonden. Het gaat om meerdere hondensoorten en een aantal puppies die er nog niet zo lang lagen. De landelijke inspectiedienst Dierenbescherming vond de kadavers na een tip die bij de politie was binnengekomen. De inspectiedienst laat de honden onderzoeken om achter de doodsoorzaak te komen. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Temperatuur ongeveer 13 graden. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Ook in het binnenland kan het flink waaien. De temperatuur daalt van 8 tot 10 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 Get ya, spitting out lyrics, homie, I want ya I came to get down, I came to get down So get out your seat and jump around It's gonna be All oh, we've ever wanted to good, make it Hope that someone can take it God save me Rejection From my reflection I want perfection Plan for the rapture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 want us to look good, make it, hope that someone can take it, God save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 en nou ja, Toen ging er bij ons natuurlijk vrij een belletje rinkelen, want wij willen de samenleving. En nu doen we dat in Zandvoort, ja. aan het bewegen krijgen en bewust krijgen ja. van hun eigen lichaam. Dus we zijn nu druk bezig met een, met een filmpje voor op die website. En vanaf 1 november kan iedereen op uh, gaanwedoen.nl op uh, ons filmpje stemmen en wie weet winnen oh, we dan wel. Ja. En dan kunnen we onze plannen nog verder, uh, nog verder uitwerken. Wat, je, eigenlijk zou je het ook landelijk kunnen brengen dan? misschien of, uh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 Baby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 uh, hartslagmeters hardslagmeter, voor uh, ja, van, van Polar en daar kunnen we dan mooi mm -hmm. mee trainen, want daar kan je ontzettend veel mee doen. Nou dus, oftewel, uh, Runners World creëert voor ons heel veel mogelijkheden. Uh, ja, ja, dus dat is wel heel. Uh, ja, en en uh, de mensen die bij ons trainen krijgen 10% korting in de winkel. Dus dat is ja. uh, nou dat scheelt wel een op als je een nieuwe hardloopschoen koopt. Ja, natuurlijk. die je absoluut daar dat moet, echt moet echt kopen, echt. want het is echt een ja. hele goede winkel. Ja.